Bij Piesel Radio Show 1217 hier op ZFM Zandvoort. Het, muziek, het station waar muziek in zit. Of is dat een ander radio -station? Ik weet het, ik haal het soms een beetje door elkaar. Maakt niet uit. Dit uur ja, dat is toch wel weer bijzonder. Sinds lange tijd geen nieuwe album. Het, de artiesten die het laat allemaal een beetje op zich wachten. Maar dat geeft niet, ze komen wel weer. We beginnen in ieder geval met een uh, bekende Robert Linton... En um, nou zijn, een van zijn albums, hij heeft verschillende gemaakt. Wil je meer weten over Robert, ga dan naar zijn website. Je kan het vinden op de Peaceful Radio Show, peacefulradio.info website. En dan vind je de playlist van dit programma 1217. Ik zeg, ik wens je heel veel luisterplezier.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 sempre leve quando... So Several thousand questions. thousand questions